...heeft natuurlijk ook niet een Hongaarse, een Hongaarse selectie waarvan je zegt... ...nou ja, daar kan je heel veel mee halen. Niet meer dan wat de ploeg op dit moment doet. En dus moet hij als een van de weinige sterspelers proberen dit elftal aan de hand mee te nemen. Dat is niet makkelijk. Overigens, die goal straks, die tweede goal van Strootman... ...terwijl Robben en Van Persie nu weg zijn met elkaar. En Robben buitenom gaat, maar hem eigenlijk had moeten afgeven aan ja. Van Persie. Krijgen we de vijfde corner. Ik wil zeggen dat het Nederlands elftal... En Van Persie, maar ook Van Persie en het Nederlands elftal steeds meer aan elkaar gewend raakt en de looplijnen die Van Persie heeft. Men doorziet wat hij doet, hij begrijpt ook wat zij willen en daardoor komen er steeds betere aanvallen. Terwijl er nu misschien een 3-0 komt, maar Lens neemt de bal op de arm, wordt niet gezien door de scheidsrechter. Waardoor de bal via een verdediger over de zijlijn gaat, via Van Tjak. En het Nederlands elftal op een meter of acht van de achterlijn aan de linkerkant van het veld met Van der Vaarten inworp kan nemen. Even richting Lens. Van der Vaart komt daar niet langs. Maar kan die bal dan nu gaan voorgeven? Nee, dat doet hij uiteindelijk niet. Bal komt dan helemaal terug richting Vlaar. Er is een hoop nieuws. Als u daarop zit te wachten omdat het negen uur is geweest, heb geduld. Want straks, na de eerste helft, zal het uitgestelde nieuws alsnog komen. Als Nederland rustig verder gaat met aanvallen en op zoek gaat naar een nieuwtje wat dat betreft. Namelijk de derde goal, dat gebeurt nu niet. Het inspelen van blind richting van Persie mislukt. En natuurlijk proberen de Hongaren wel haast te maken. Maar dan is daar de jong die ertussen zit in de rol die voor hem is weggelegd. Namelijk inderdaad het onderscheppen van ballen. En dat doet hij hier goed. Als Strootman de bal met wat moeite krijgt aan de linkerkant bij blind. blind. Dat in, op Strootman, Strootman naar uh, de jongen. Ik vind het een ijzersterk middenveld. Zoals het er op dit moment uitziet. Ja, ze We zijn geswitcht. <laughs> nu, uh, nu staat Van de Vaart rechts en, uh, en Strootman. Ze liet, doen het ja? voortdurend. Uh, ja. dus, uh, dat is moeilijk uh, te bespelen. En dat geeft Absoluut. ze ook uh, de vrijheid om uh, ja, keer op keer de vrije man daar te zoeken. En wat ik ook goed vind, terwijl het Oop. nu dus een keer misgaat omdat Strootman inlevert. De bal van Vlaar was ook niet echt lekker aangespeeld. En, uh, dat wordt dan opgelost door Bruma. Dat zijn wel momenten dat ze moeten oppassen. Want ik wilde eigenlijk inderdaad net zeggen. Met Bruma heb je ook bijvoorbeeld iemand die wel durft om een bal hard in te spelen. Het middenveld in. En dat is natuurlijk ook iets waar de Vrij en Martens aan hebben moeten wennen. Bij Oranje zeker een balbezit wat de Vrij betreft. De laatste wedstrijd ja. was dat nou, niet altijd goed. Martens heeft dat natuurlijker over zich moet ik zeggen. Dan, balbezit dan, de, dan ja. de Vrij. Ja, balbezit voor Nederland inmiddels aan de rechterkant van het veld. Met de ingooi van Jan Maat opgehaald door De Jong overigens als je kijkt naar de uitslagen. Van de laatste jaren, dan uh, moet Hongarije inderdaad toch vrezen met dit Nederlands elftal tegenover zich. Dat het misschien wel weer uh, richting een monster gaat, al is het wat vroeger in de wedstrijd. Ik heb maar wel een idiote wedstrijd. Ja, 5-3 was, was dat. 5-3 dat Nederland echt uh, achter heeft gestaan. Dat het nog 3-3 werd en uiteindelijk werd het 5-3. Maar nu uh, zit dat er niet in voor Hongarije. Terwijl de bal wordt diep gespeeld richting van Persie. Robert doorjaagt en uiteindelijk ziet dat Kuzmic de bal uh, helemaal... Uh, naar voren knalt ter hoogte van de middellijn waar Delie Blind de inworp kan nemen. Dat doet hij snel omdat uh, Vlaar zegt kom maar op met die bal. We kunnen druk houden, we kunnen tempo blijven uh, opvoeren. En we kunnen in het restant van deze eerste helft die 15 minuten zeker nog naar die 3-0 gaan. Nu het balbezit weer voor Vlaar. Vlaar speelt in op uh, Robben. Hij heeft de vrijheid om de bal helemaal daar aan de linkerkant te komen ophalen. En uh, gaat hem denk ik brengen bij iemand want hij heeft nog altijd balbezit speelt wel bijna, maar dan is daar nog Lens die oppikt. Nu is Van Persie de centrumspits die helemaal naar de andere kant is geschoven. Om daar de ruimte te creëren voor bijvoorbeeld Van de Vaart of Strootman om dan in dat gat te lopen, maar voorlopig is daar nog geen sprake van. De bal is op de veldhelft van Oranje achterin bij Vlaar. En Vlaar gaat dan weer zoeken en altijd heeft hij dichtbij of Van de Vaart of De Jong. En dan staat Strootman als andere diep. Het wordt tijd om even wat nieuws te gaan ophalen. Of met Center. Ik kon het niet helemaal goed Ik verstaan. kon het ook niet verstaan. Het kan ook een spookrijder zijn. Wij komen zo bij jullie terug in de Arena, maar we gaan even naar Den Haag... want er is al dagenlang begrotingsoverleg. Het kabinet probeert steun te krijgen van drie kleinere partijen... D66, ChristenUnie en SGP. Joost Vullings in Studio Den Haag. Zijn alle partijen er nu uit? Ja, inderdaad. Geen spookrijders. Alle partijen zijn er nu uit. <lacht> de Partij van de Arbeid is, denk ik, een minuut of tien geleden akkoord gegaan. Er klonk applaus, roffel vanuit de fractiekamer. En, en ja, enkele minuten geleden is ook de V. Akkoord gegaan. Laten we maar eens luisteren. Marcel Bril. Meneer Samson, goedenavond. Wij horen groffel. Ja, de fractie heeft met uh, instemming gereageerd op het uh, tot nu toe bereikte resultaat. Ik ga nu terug naar de uh, collega's op financiën om uh, het verder. Uh, Hopelijk af te kunnen ronden. Kun je het nu dan wel een principeakkoord noemen, nu uw fractieakkoord is? Of? Hoe u het noemt, uh, moet u zelf weten. Uh, maar uh, we, een, we zijn een heel eind gekomen. De fractie uh, is erg tevreden met het tot nu toe bereikte resultaat. Maar we moeten het nog kunnen afronden. En dat ga ik dus nu mee verder. Heeft u heeft niet een hele tas uh, vol wijzigingen bij u? Nee, de tas met wijzigingen is uh, dun gebleven. Meneer Zouwstra, wat heeft uw fractie geoordeeld ge over het akkoord? Mogen we het dan zo noemen, eigenlijk? Uh, mijn fractie heeft mij een mandaat gegeven om zo meteen terug te gaan naar het ministerie van Financiën om de zaak af te ronden. Dus we gaan nu de uitkomsten van alle fracties daar naast elkaar leggen. En dan heb ik goede hoop dat wij later vanavond mee u kunnen melden dat er een akkoord is en welke inhoud dat heeft. Had uw fractie nog behoefte aan wijzigingen? Dat ga ik zo meteen met mijn collega's bespreken over de inhoud. Kan ik u nog niks zeggen. Dus ook niet over wel of geen wijzigingen. We gaan zo naar financiën. Ik heb mandaat om de zaak af te ronden. En ik heb allerlei aanleidingen om aan te nemen dat dat gaat lukken. Nou, positieve berichten. Ze gaan nog even weer terug naar het ministerie van Financiën, waar dit uh, akkoord, zo zeggen, geboren is. Dan gaan ze nog even kijken of er toch nog kleine bezwaren zijn van uh, de fracties die deelnemen aan dit akkoord, de vijf fracties. En dan is het klaar en dan wachten wij met z'n allen op een presentatie van het akkoord. En die kan nog vanavond komen, Joost? Ja, natuurlijk, daar gaan we wel vanuit. Ik heb nou geen zin meer om morgen weer nog <lacht> terug te komen. Het. Het moet vanavond. Oké. Okay. We ja. horen er ongetwijfeld in deze uitzending een meer van. We gaan nu snel terug naar de Arena. Naar Jeroen Elshoff en Jack van Gelder. 2-0 nog steeds. Ja, 2-0 nog steeds. Schitterende bal van Strootman. De bal vanaf de middencirkel in de 16 meter plof, doet ploffen richting Van de Vaart. Die bal is net iets te scherp. Maar het geeft wel heel duidelijk aan dat dit Nederland zelf al vindt. En dat is ook wel het leuke. Dat bleek ook op de persconferentie van afgelopen vrijdag. ...vindt dat die bal uh, in uh, de diepte gespeeld moet worden en veel minder in de breedte. En dat is iets waar uh, bijvoorbeeld Kruijf het al heel lang over heeft. En uh, Van Gaal in principe natuurlijk ook. En die visie van die twee uh, heren die loopt nog helemaal niet ver uiteen. Bleek ook, te, ook uit die persconferentie. Natuurlijk, men heeft wel nuanceverschillen en ze hebben allebei een ego. Dus het zal moeilijk zijn om ze ooit rond de tafel te krijgen. Maar ze denken helemaal niet zo gek, over, gek anders over voetbal. En de snelste weg naar het doel van de tegenstander is nou helemaal gewoon rechtdoor. En daar waar je dat kan bewerkstelligen moet je het proberen. Overigens is Lens uh, degene geweest die net onderuit gleed. Uh, Scheidsrechter de Atkinson die er dichtbij stond, vond er niks aan de hand. Zodat uh, Nederland na het nemen van de vrije trap van de Hongaren... Uh, de bal uh, heeft uh, met nu ja, eigenlijk niet, want uh, Van de Vaart raakt hem kwijt. Stootman uh, stoort dan en dan is de bal bezit via Hainal op het middenveld. En het is bijna weg, maar Nederland zit daar weer goed tussen middels Vlaar. Goed doorzien door uh, Ron Vlaar, de captain van Aston Villa. De bal bezit aan de linkerkant bij Lens... Als Nederland nog iets scherper is in de ideeën die het heeft, als het gaat om de passing, want drie, vier keer valt een bal er net iets te hard tussendoor. Dan ontstaan er denk ik nog meer kansen als er een punt van kritiek zal zijn over deze eerste helft wat betreft de bondscoach. Of zal hij daar misschien meekomen? Het gaat om centimeterwerk zo nu en dan. Maar dat heb je nou eenmaal op dit niveau. Als balbezit is voor Vlaar even is Van Persie over het geblesseerd geweest. Omdat hij uh, in botsing kwam met een tegenstander nadat hij uh, dacht hard uit te halen. Maar de bal miste en zijn tegenstander raakte. Maar zo te zien heeft hij er niet al te veel last van. Want hij loopt weer alsof er uh, weinig aan de hand is. Balbezit voor Nederland achterin nu met Jan Maat rechtsbek. Meter of twintig voor de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Zoekt hij naar uh, Van Persie. Weer goed aanspeelbaar met de bal achter het standbeen langs en ook nog recht in de voeten. Van Strootman alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En via de Jong gaat de bal naar de linkerkant. Naar Blind en naar Lens. Terug naar Blind met Lens. Noemde je net de speler. Die de laatste tijd gewoon wat minder in vorm is. Sinds hij bij Kiev speelt. Is hij de scherpte een beetje kwijt. Hij schijnt ook hele andere trainingsvormen te moeten doormaken. Dan wat hij normaal gewend was. Heel veel op kracht. En uh, ik vind wel dat hij alweer beter oogt dan uh, in de wedstrijden hiervoor. Toen hij het buitengewoon moeilijk had, met name met de bal. En dat is toch een belangrijk element bij dit spelletje. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld bij Van der Vaart en De Jong. De Jong kijkt dan en terwijl Robbe zich meldt om de bal te ontvangen is er misschien ruimte aan de andere kant. Alhoewel het staat nu allemaal redelijk stil en het publiek beseft dat ook. Tempo moet weer wat omhoog, 2-0 voorsprong is er maar 3-0 bij de rust zou natuurlijk nog net iets lekkerder zijn. Nog 10 minuten tot die rust als het balbezit is voor Nigel de Jong. Nog altijd heel veel lege plaatsen dus de files rond het stadion zullen er nog altijd staan vermoed ik dan. De is voor Blind aan de linkerkant van het veld. Twee, drie meter over de middenlijn. Speelt hij nou, dus de jongen aan. Die wordt onder druk gezet. Maar bereikt even goed van de vaart. En dan is Nederland in één keer weg met Jan Maat aan de rechterkant. Jan Maat tussendoor, binnendoor op uh, van de vaart. Bij de tweede paal komt uh, daar Strootman aan. Die met het hoofd klaarlegt ja, voor wie? Voor niemand dus. Lenzel in de buurt. En ook Jan Maat helemaal overgestoken. Het is, uh, ja, min of meer een soort wisselpas die Nederland dan gebruikt. Helemaal naar de andere kant de opkomende mensen zoeken. En het is toch... Ja, echt opvallend zoveel positiewisselingen als dat middenveld heeft. En dat uh, straalt plezier uit ook. Dat is ook niet onbelangrijk. Als Balbezit nu weer achterin is bij uh, vorm. Voor hem toch ook alweer de vijfde Interland op een rij. Voor de doelman dus van het Nederlands elftal de doelman. Die dus in Engeland het ook zo goed doet. Balbezit is nu achterin weer. Bij Nigel de Jong die ook veel in balbezit komt. Maar niet veel risico neemt met zijn pasing Wat dat betreft uh, ziet het er ook wat Nigel de Jong betreft goed uit. Balbezit is voor Van Persie. Van Persie naar de linkerkant naar Lens. Lens dreigt met blind buitenom. Lens kijkt naar de beweging die er voor het doel niet is. Dus gaat het even terug naar Strootman. Strootman op Van der Vaart. Dat is slecht ingespeeld op Van der Vaart. En dan komen de Hongaren met 2-3. En is Jutsak degene die aan de linkerkant aangespeeld moet worden. Maar dat gebeurt niet. Nee, die bal die wordt naar voren gespeeld oh. waar Vlaarder eigenlijk een beetje onderdoor loopt. Maar dat is wel genoeg om vorm de bal te geven. Maar uh, daar zal uh, Van Gaal nog niet tevreden over zijn. Op het moment dat de bal wordt verlies, uh, wordt geleden is Nederland nog kwetsbaar. Omdat die bal dan ook meteen in de voorste linie van de Hongaren ligt. Je kan het spel spelen zoals Nederland het speelt. Maar je zal dan veel sneller uh, met de voorwaartse druk moeten geven. Waardoor die passing van achteruit bij de Hongaren. Bij iedere tegenstander gewoon uh, wordt voorkomen. Balbezit Strootman aan de rechterkant van het veld naar Robben. Robben bij de punt van de 16. Drijft uh, inmiddels natuurlijk naar de binnenkant. Uh, Strootman uh, legt hem goed onder zijn lichaam. Oh! Stift de bal richting... Uh, ja, is de volgende. De richting Robben wil ik zeggen, de bal wordt slecht weggewerkt en Lens zorgt voor 3 tegen 0. En zo uh, komt er een uh, hele prettige score op het scorebord te staan. Dan worden de Hongaren helemaal uh, weggespeeld. En uh, met uh, dit soort elftallen, terwijl een van de Hongaren de bal nu ook gewoon met de tribune in jemt... Uh, ...is het uh, zo dat uh, zo'n ploeg dus steeds verder gaat wegzakken. Dat men op elkaar gaat mopperen, dat men het ook niet meer weet. Iedereen nu met de hand in de zij staat... Beide in het wit gestoken Hongaren. Het wordt nog veel erger dan deze 3-0. Doelpunt te maken is van Persie, Strootman, Lens. En de bal wordt er goed ingetikt. Heel alert gereageerd. De inzet is van Strootman. De bal wordt eigenlijk een beetje gechipt richting Robben. De bal wordt dan door een Hongaarse verdediger weggewerkt, maar niet goed. Door Korsmar. En uiteindelijk is het dan Lens die zorgt voor. De 3-0. Een makkelijke overwinning voor het Nederlands helftal. Dat is nu al een feit. En we zitten nog in de eerste helft. Ja, en als ze dit uh, tempo uh, en uh, deze klasse kunnen volhouden... dan wordt het in ieder geval geen saaie avond. Daar ben je ook wel eens bang voor als het zo, zo vroeg nou, 3-0 staat. Nou, jou nooit, hoor. <laughs> Ja, zullen we dat later bespreken. <laughs> als Lenz de bal weer heeft aan de linkerkant. En komt daar dan nu al de vierde. Oh nee, dat uh, nog niet. Van Persi dan. Uit een moeilijke hoek. Terugleggen. Ja, natuurlijk. Op Strootman. Voor hem de tweede. Oeh, op de kruising. <laughs> ja, het is op dit moment uh, fantastisch eigenlijk om naar te kijken. Wat Nederland daar rond het strafschopgebied van de Hongaren laat zien. Met toch echt als grote uitblinker Kevin Strootman. Die uh, er net al belangrijk was. Al een doelpunt heeft gemaakt. En hier een boogbal echt vol op de kruisingjast. Hij kan er zelf een beetje om lachen, dan is het balen, maar het gaat niet lang meer duren of die vierde gaat komen op deze manier. Ik denk dat hij heel erg lacht, omdat je aan het gezicht van Strootman nooit heel erg kan <laughs> zien of hij lacht of niet. Maar uh, hij kreeg ook meteen een bemoedigend schouderklopje van, uh, van Nigel de Jong van, goed geprobeerd jong, maar de volgende gaat er echt wel in. Nederland zelf al dat nu weer Hongarije meteen uh, met uh, druk vastzet en uh, aan de rechterkant van het veld, jammaat, jammaat wordt weggestuurd door Robbo, komt de volgende oh. op de paal. <laughs> Het is absoluut een schietend en het Nederlands helft wel met blind. Een bal op de lat net van Strootman, een bal op de paal nu van Jamma. Het publiek denkt, wat is dit? Oh. En dan uh, een combinatie met Lens en uh, Van der Vaart. Lens leek een tikje te krijgen, dus hij is de etrus en denkt, nou ja, oké. Okay, het zal wel, maar daar ga ik nu maar niet van fluiten. Nog vijf minuten officiële speeltijd in de eerste helft. Nederland op een 3-0 voorsprong in een buitengewoon vermakelijke eerste helft. Met uh, leuk, uh, leuk, een heel sprankelend voetbal. Nederland in balbezit, buitengewoon goed. Bij de omschakeling blijft het herhalen. Is men kwetsbaar? Misschien nu ook? Nee, want er zit even een voet van Strootman tussen. Maar die, die raakt zelf toch ook geblesseerd bij dat moment. Hij heeft al wat pijn gehad eerder in de wedstrijd. En nu dus in duel met die Baudet. En uh, ja, gaat dat wel met Strootman. Die staat weer. Maar zijn tegenstander nog niet. En uh, nu is het zo te zien zijn andere voet waar hij last van heeft. Hij gaat excuses maken aan zijn tegenstander. Want een vrije trap. Uh, krijgen de Hongaren wel. Beiden staan nu weer. Met pijn. Pijn waar wel weer doorheen uh, te wijten <laughs> nou, ik... valt. Maar even kijken wat er nu uh, ja, daadwerkelijk echt gebeurt. Strootman ja, doet het niet, helemaal niet expres. Gaat nee. echt voor de bal. Maar raakt ja, een beetje de hiel van zijn tegenstander. En dus is het wachten op een nieuw kanonschot. Vorige was een uh, plofje wat weinig voorstelde van Duccak. Is kijken of hij hem nu wel goed gaat raken. Nou, ik denk die beude ook een beetje lastig van zijn hemstring. Het leek wel alsof hij zich verstapte. Kijken wat Duccak doet. Uh, op uh, 26 meter van het doel. Met vorm, uh, uh, eigenlijk recht vorm, waar het niet dat er een muur tussen staat. Een uh, oranje muur met Ducjak de vrije trap. Bal hard en vorm pakt hem. Uitstekend gedaan. Bal komt nog een keer voor. Moet vorm uh, de bal plukken voordat er iemand van de Hongaren bij kan komen. Leuk moment voor de Hongaren. Niet meer dan dat. Het staat nog steeds 3-0 in het voordeel van Oranje. En uh, ja, ik kijk toch nog een keer in de tribunes. We hebben ons er al eerder over verbaasd. Er zijn toch nog wel eens veel lege plekken. Dus ik hoop maar dat die mensen niet al, al die tijd uh, voor... Uh, de ingang staan in een drukke file. Balbezit nu uh, bij Van der Vaart. Van der Vaart naar De Jong. De Jong uh, dan richting Bruma. Bruma met het uh, balbezit. Uh, terwijl de Strootman zich even terug laat zakken. Kijkt Bruma naar Van Persie. Van Persie zegt speel maar. Maar dat kon in dit geval niet. De Jong dan. En dan krijgen we zelfs de wave door het stadion. Nou, met, uh... ja, Je hebt het over de lege plekken. Maar de mensen die er zijn uh, worden getrakteerd op een geweldige wedstrijd. Ja, en vermaken absoluut. zich op hun best. ...was uh, volgens mij door de, door de sportersvereniging van Nederland zelf aangegeven... ...dat er een soort samba-avond vanwege Brazilië gemaakt uh, van gemaakt moest worden. Ik zie je ook, Braziliaanse vlaggen We zien Braziliaanse danseressen staan. het is voetbal van Oranje had ik nog niet gezien. <laughs> nee. het voetbal van Oranje ja, is uh, misschien ook wel bij sommige fases... Uh, ...een tikje Braziliaans met snel combinaties... ...snel combinaties, ballen op paal en lat en dus drie doelpunten... ...als het nu aan uh, de rechterkant voor de Hongaar een keer weg is... ...maar Vlaar daartussen zit... Gaan nou, de bal dan opnieuw voor het doel komen, van de voet van Nemet moet dat dan opnieuw gebeuren. Nemet dus van Rodi buitenom komt de rechtsbek die voorzet, daar moet nu wel op gelet worden. Dat doet Strootman dan, die zijn verdedigende werk oh, daar knap. dus ook goed doet. Robbe, mooie controle en in één keer door op Lens. Lens op snelheid en is hij snel? Nou en of. Lenz binnendoor, buitenom, Robbe achter het standbeen langs, bal nu voor het doel. Oh, de oh, oh. Geweldige goal van Oranje. En het is Robin van, van Persie. Van Persie gaat naar Kluivert toe. Van, van Persie, Persie gaat naar Kluivert toe. 40. Let op. Kijk, kijk, kijk, kijk. Allebei 40 goals in oranje. Allebei 40. Mooi moment. Kippenvel moment. Van Persie en Kluivert vallen elkaar in de armen. Nu gedeeld all-time topscorer. In de geschiedenis van het Nederlands elftal. Ze staan op 40. Maar het gebeurt in grandioze stijl. Want het is een fantastische goal van het Nederlands elftal. Een kroon op deze eerste helft die nog niet eens voorbij is. Een aanval die begint met Lens. Lens op snelheid aan de linkerkant. Robbe sluit van bij. Van Persie, Robbe van Persie is kijken naar het scherm. Bal achter het standbeen langs. Voorzet van Robbe en Van Persie kopt hem uh, bijna in de kruising. Ja, Je zegt hij kijkt naar de herhaling op het Ja, liefhebber. Ja, het is genieten voor iedereen. En voor Van Persie, wat een klasbak. En uh, Kluivert juicht ook. Geen enkele pijn bij Patrick Kluiver dat... Uh, en nu iemand naast hem staat op 40. Wat een spelplezier, wat een vreugde en wat een historisch moment. Schitterend. Ja, mooi om mee te maken. 43 minuten gespeeld, bijna 44 minuten nu. Met het balbezit voor uh, Oranje, nee, voor de Hongaren. Het is 4-0 bij de rust uh, in een uh, geweldige show van Oranje. Kadar in balbezit, uh, speelt hem door richting Guzmic. En Guzmic naar Vancak. Dan noem ik ook nog wat uh, Hongaarse namen, dan hebben we dat ook meteen gehad. Want de Hongaren komen verder niet in de wedstrijd uh, voor waar het niet dat er een paar momentjes zijn geweest waarin ze met iets zorgvuldige counter in Nederland enigszins pijn had kunnen doen. Maar Nederland doet het uitstekend. Met die de bal opvang via Van der Vaart en de Jong kwam de bal bijna bij Robben. Maar zit Ducjak daartussen. En Ducjak dan ter hoogte van de middencirkel probeert om Strootman heen te draaien. Strootman en Ducjak. Ducjak speelt de bal even terug richting Bogdan. En zo zitten we in de laatste seconde van deze eerste helft. Nederland-Hongarije 4-0 bij de rust. Zo zal het wel gaan worden. Met nu het balbezit voor de Hongaren. Inworp, links aan de zijkant, twee extra speelminuten. Ja, en uh, natuurlijk kan er ook gezegd worden dat het uh, niet verschrikkelijk veel uh, voorstelt. Dit Hongaars helftal. Maar laten we wel wezen, de laatste twee in de lands van het Nederlands helftal tegen teams die uh, nog minder voorstelden. Verliepen moeizaam tegen Andorra en Estland. En nu, als je dan de kans krijgt om zo te spelen en het ook laat zien, moet je niet klagen. Het is uh, puur genot wat Nederland op dit moment laat zien. In de Amsterdam Arena 4-0. Dus twee keer van Percy Lens en Strootman. Als de extra tijd van deze eerste helft loopt. En je toch mag gaan afvragen waar dit in hemelsnaam gaat eindigen. Kan Nederland het ook conditioneel opbrengen? Kan het de concentratie opbrengen om straks na rust hetzelfde te laten zien? Want dan gaat dit echt een score worden. Dan is het helemaal niet ondenkbaar dat het richting 6-7. Nou ja, misschien. Maar dat is in de glazen bol kijken. Laten we dat maar niet doen. Misschien wel 8. Het zou kunnen als Nederland verder wil. En verder gaat nu met Van Persie. Drie dan misschien in één helft. Van Persie, een hoekschop krijgen we nog. Dat zal het laatste moment worden in deze fenomenale eerste helft van Oranje. Ja, Nederland loopt te stralen, loopt goed te voetballen. En wat natuurlijk ook een voordeel is, uh, ondanks het feit dat we eigenlijk nog niet weten hoe de echte kracht is van het Nederlandse helftal. Als het tijdens het WK tegen grote ploegen moet gaan spelen. Als het er echt, echt om gaat. Maar het grote voordeel is dat er uh, grote concurrentie is in deze selectie. En niemand echt zeker is van zijn plaats op een paar nadam. Waardoor iedereen scherp zal moeten presteren. En dat kan nu ook nog een keer gebeuren. Want die corner wordt niet goed weggewerkt. Van Persie, rand 16 meter. Van Persie, nee doet het niet met rechts. Geeft de bal dan naar Lens. En Lens haalt er nog een corner uit. Die is inmiddels de achtste corner voor Oranje, Eén voor Hongarije. Wordt snel genomen door Robben, want hij weet dat er uh, bijna voor rust gefloten gaat worden. Ah. Slechte bal van Robben. Ja. En overname dan uh, door Ducjak. Ducjak met een dubbele rieperg en een flikvlak. Speelt de bal in de voeten van Jamaat. Overname weer voor Robben. Robben, uh, ja, uh, dat is wel een klein beetje het gevaar wat Robben nu doet. Als alles zo lekker loopt dat je misschien iets te veel wil. Nou, uh, kan je dat bij Robben natuurlijk moeilijk zeggen, want... Uh... Ja, je kan hem uh, geen kwaliteiten uh, ontzeggen als het gaat om het maken van een actie en het uitlokken van een tegenstander. Inmiddels heeft het rustsignaal van Martin Atkinson geklonken. Gaat iedereen hier in de arena op de banken. Applaus is er en terecht. Het was uh, een fantastische eerste helft met een stand 4-0 door twee keer van Persie Strootman en Lens. Mooie goals, mooi voetbal. En een grote glimlach op de aanvoerder, bij de aanvoerder van Oranje, Robin van Persie, als hij het veld afloopt. 4-0. Wat gaat het worden straks in de tweede helft? We zullen het zien. Over ongeveer een kwartier gaan we terug naar de arena in Amsterdam... voor de tweede helft van Nederland-Hongarije. In de tussentijd straks brengen we weer op de hoogte van alle tussenstanden... van andere wedstrijden van het WK-kwalificatietoernooi. En natuurlijk ook nog wat politieke ontwikkelingen. Maar eerst nu het NOS-journaal. voorafgegaan door de ster. Ewout de Jong zit al klaar.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 bij ons vindt u ruim 14.000 kantoorartikelen bij elkaar. Daarom bespaart u zoveel tijd. mkbkantoorartikelen.nl En het is 7 minuten voor het is zeven minuten voor half tien. Ewout de Jong met het uitgestelde NOS-journaal. De regeringsfracties van VVD en PvdA zijn akkoord met de afspraken... die de coalitie en de oppositie eerder vandaag maakten. VVD-fractievoorzitter Zijlstra zei dat hij een mandaat van zijn fractie heeft... om de zaak af te ronden. Hij heeft goede hoop dat later vanavond een akkoord kan worden gepresenteerd. Ook PvdA-leider Samson zei dat zijn fractie tevreden is met het resultaat. De fractieleiders gaan nu weer terug naar het ministerie van Financiën... Om om daar de puntjes op de i te zetten. De oppositiefracties hebben niet meer apart over de afspraken vergaderd. Op de Middellandse Zee is opnieuw een schip met migranten omgeslagen. Dat gebeurde ruim 100 kilometer ten zuidoosten van het Italiaanse eilandje Lampedusa... in een gebied dat onder Malta valt. De autoriteiten op Malta hebben de hulp van Italië ingeroepen. Er zouden zeker 200 mensen in zee zijn beland. Schepen en helikopters van de Italiaanse marine zijn ingezet om hulp te bieden. En volgens de laatste berichten zijn er, zijn er tientallen mensen verdronken... en zeker 150 mensen uit het water gehaald.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 De onderhandelingen lagen sinds juni stil. Vanmiddag begonnen de gesprekken weer en dat leidde meteen tot een akkoord. Daarin is onder meer een loonsverhoging voor volgend jaar opgenomen van 1,5 procent. Het akkoord geldt voor ongeveer 325.000 werknemers in de kleinmetaal. Bij de grootmetaal zit er nog geen schot in de onderhandelingen. De bonden dreigen met grotere acties als er niet snel een akkoord komt.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 Vanavond, het drama van. Op 18 november 2005 vindt er een brute gijzeling plaats in een café in Rotterdam. Er vallen drie doden, waaronder de jonge Naomi Verheul. Moeder Tosca en andere nabestaanden praten openhartig over hun verdriet... en wat ze kracht geeft door te gaan met hun leven. Het drama van. Vanavond om half tien bij RKK, Nederland 1.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 Mas, goedenavond, u bent terug bij Langs de Lijn. We zitten in de rust van de uh, wedstrijd Nederland-Hongarije. Ruststand, maar liefst 4-0. Nou, we gaan even naar het matchcenter. Daar zit Ragnar niet mee, hè, want we zijn natuurlijk erg benieuwd... hoe het met de andere wedstrijden in groep D, de groep van Nederland, gaat. Tussenstanden dus bij Turkije en Roemenië. Die zijn vooral belangrijk voor Hongarije, voor Nederland niet meer. Maar hoe staat het ervoor, uh, Ragnar? De Turken deelden eigenlijk al heel snel in deze wedstrijd een, een tik uit... door op voorsprong te komen in Estland. Een doelpunt van Umut Bulut. Dat betekent dat de Turken inmiddels bij rust met 1-0 voorstaan daar... leken een tik uit te delen aan de Roemenen... maar die op slag van rust op voorsprong gekomen ook 1-0... Bij Andorra, en dat betekent dat er nog niet zo heel veel tekening in de strijd is... achter Nederland dat dus al geplaatst is en ruim voor staat. Uh, Hongarije lijkt vanavond een klap te krijgen. Turkije en Roemenië gaan er overheen. Maar dan zal het op de laatste speeldag gaan aankomen. Spannend dus daar. En zo zijn er wel meer groepen. Laten we ze nog niet allemaal gaan doornemen nu. Maar waar de druk erop staat bij sommige landen. Ja, wat we nog wel even door gaan nemen natuurlijk België. De belangrijke uitwedstrijd tegen Kroatië. De Belgen konden zich plaatsen voor het WK voor het eerst in heel lange tijd. En dat deden ze goed ook. Ja, dat deden ze goed, want ze wonnen met 2-1 van Kroatië... in het stadion van Dynamo Zagreb, dus op bezoek bij de tegenstander... met uh, twee doelpunten van Romelo Lukaku... die het bij Chelsea toch nog niet helemaal gemaakt heeft... maar in 2,5 wedstrijd voor Everton op huurbasis... er inmiddels wel al uh, vier heeft in liggen. Dus wat dat betreft gaat het goed met de outspits van, uh, van Anderlecht. Uh, ja, ze profiteren eigenlijk de fouten van een aantal uh, missers bij Kroatië. Het gaat uh, bijvoorbeeld mis bij een vrije trap bij het tweede doelpunt... daar. Uh, ja, ligt de bal vervolgens bij een vrije trap van de Kroaten. Vervolgens aan de andere kant van het veld binnen 10 minuten in het netje. Twee goals van, van Lukaku. Ja, voor het eerst plaatsing. Overigens die tegengoal van Kroatië valt echt in de slotminuten. Had er zelfs nog eentje bij gemogen. Dan was België alsnog geplaatst geweest. Want de Belgen hadden genoeg aan een, aan een punt. Maar voor het eerst sinds 2002 weer van de partij Twee spelers van, van toen. Je kan het je bijna niet meer herinneren. TK in Japan en Zuid-Korea. Timmy Simons tegenwoordig op de bank. Hij, de routinier tegenwoordig van Club Brugge. De oudspeler van, van PSV. En Daniel van buiten staat in de basis. 35 jaar speelde destijds in 2002 bij HSV. Inmiddels een routinier bij Bayern München. Nou ja, zij kunnen zich voor normaal gesproken zonder blessures en vormverlies gaan opmaken voor een, voor een wereldkampioenschap. Maar de man om wie alles draaide. En ja, die hoopte in de basis te staan. Vanwege de blessure van Ben Teke. Hij hoopte het waar te maken. Nou, dat deed hij met zijn doelpunten. Romelu Lukaku. Laten we even naar hem luisteren. En luisteren wat hij zei tegen onze collega's van SportsA. Bij ons Romelu Lukaku. De held van de avond moet ik zeggen. Nee, de ploeg. De ploeg. Ja, maar twee... Romelu, je hebt er wel twee gemaakt. Ja, ik heb altijd gezegd als ik werk voor de ploeg. Ik doe alles voor de ploeg. Ik ben niet de held. Het zijn de spelers. We zijn hier met 23 man. We hebben het allemaal samen gedaan. We zijn, alle... we zijn al drie jaar samen. En uh, ja... Jij... Ik heb drie jaar een beetje moeilijk gehad bij de nationale ploeg, maar ik hoop dat ik definitief vertrokken ben. En dat was vooral dankzij de spelers. En uh, ja, gewoon vandaag was ik echt gemotiveerd en de hele ploeg zelfs. En, uh, ja, het was gisteren mijn moeder haar verjaardag, dus... Uh, ah, formidabel. Daarom, daarom dat ik uh, heel tevreden ben en uh, ja, vreugde. Mag ik zeggen dat het Romelu Lukaku doelpunten waren? Op kracht, snelheid, ze hingen aan je lijf, ze sleurden, ze trekten, ze kregen je niet eronder. Nee, ik heb gesproken met mijn ploegmaat. En, uh, ja, we hebben de, laatste we de laatste dagen hebben er enorm op gewerkt en uh, ook veel beelden gekregen. Het was niet mijn beste wedstrijd, maar uh, door mijn ploegmaat, die heeft me met de golpen en de trainer ook met de steun van de trainer, heb ik het kunnen doen. Dus uh, nu is het nog een wedstrijd en ik wil dat we de laatste wedstrijd winnen, zodat de supporters in België ook tevreden zijn. En fluister nu eens in mijn oor, Romelu, wat zijn de plannen nu nog voor vanavond? Niemand kan ons horen. <laughs> plannen? Ik weet niet. Uh, we moeten nog samen blijven, denk ik. En, uh, maar ja, als we naar huis mogen, ga ik denk ik naar huis. Ik ga mijn moeder even verjaardag vieren. Want uh, ik was er niet, uh, en uh, ja, ik ga met mijn ouders gewoon samen blijven en met mijn broer. Uh, dat is het enige wat ik ga doen. Maar jouw mama vergeeft het jou, denk ik, dat je er niet was. Je hebt in elk geval een prachtig cadeau voor haar gegeven. Ja, ik hoop van wel. Ik hoop dat ze blij is. en uh, ja, Ik wil kan, kan alleen maar gelukkig maken. Dat is uh, Lukaku. Die heeft niet alleen zijn moeder blij gemaakt, maar heel België dus. Ragnar, er waren veel meer wedstrijden. Um, wij zagen hier in de studio een schitterende goal van Italië tegen Denemarken. Prachtige gelijkmaker op een heel belangrijk moment. Het is daar 1-1 in het Parkenstadion in Kopenhagen. Inmiddels is die wedstrijd alweer bijna een kwartier oud. Staat die 1-1 stand nog altijd op het bord. Italianen zijn al verder. Waren dat net als Nederland voor deze speelronde als enige. En de Denen kwamen achter, maar zijn ja, onderweg normaal gesproken naar een, naar een plek 2. Omdat Bulgarije met twee rode kaarten verloor van Armenië dan is er nog wel één speelronde te gaan. Maar de Denen spelen dan tegen Malta. De hekkensluiter in de groep. En dan kan het nog met veel Nederlandse Denen... zeg ik dan maar even goed gaan, gaan komen. Problemen bijvoorbeeld voor de Zweden... op achterstand gekomen tegen Oostenrijk... dat dan in, in leven blijft. Rusland lijkt Portugal bijvoorbeeld... naar de playoffs te duwen... omdat Rusland op bezoek bij Luxemburg... op een ruime voorstroom staat bij, bij Rust. En dan komt Portugal met Cristiano Ronaldo... er straks bijvoorbeeld niet meer aan. En wat ook spannend is is IJsland met Finn Bogasson, de topscorer van Heerenveen, overigens op de bank. Dat land zou zich uh, voor de play-offs kunnen gaan plaatsen. Met een hele gekke uitslag zou zelfs de eerste plaats nog mogelijk kunnen zijn voor IJsland. Ik weet niet waarom Finn Bogasson niet speelt, maar voorlopig staat het daar 0-0... Uh, in een wedstrijd uh, die eigenlijk gewonnen moet worden... om IJsland voor het eerst in de geschiedenis naar het WK te krijgen. Zo speelt er overal van alles, vallen er overal doelpunten met, uh, met consequenties. Er zijn er dus een aantal landen die uh, ja, op goed op, uh, op weg zijn, zoals bijvoorbeeld Duitsland... Duitsland dat aan de leiding gaat en zich dan gaat plaatsen. Maar ook landen die in de hoek zitten waar voorlopig in ieder geval de klappen vallen. We horen je straks na de tweede helft met de uitslagen en andere tussenstanden. Wij gaan nog even praten hier in de studio met Mark van Hintum. Die de eerste helft meek mee Mark, uh, zijn wij nou zo goed of is er gewoon Hongarije zo slecht? <lacht> nou ja, laat ik zo zeggen. Hongarije is ideaal voor een feestwedstrijd zoals deze. Uh, want uh, Hongarije is, uh, is, een, uh, is een team wat niet goed aanvallend is. En daar ligt uh, met name uh, de winst die je kan behalen tegen Nederland. Als je goed kan aanvallen, want we zijn verdedigd natuurlijk niet zo heel sterk. Maar als wij in onze kracht komen, zoals vandaag... en we kunnen aanvallen en onze backs kunnen bijsluiten... ja, dat zijn fantastisch. En ik heb de laatste tien minuten echt uh, zitten genieten. Ja, drie kopdoelpunten. Ja. Het is echt, uh, alles wordt uitgespeeld. Wat, wat we tegen Estland zagen in het eerste kwartier... dat iedereen dol enthousiast was en dat het daarna totaal terugviel... Ja. dat is nu de eerste helft helemaal doorgegaan... Ja, absoluut. Uh, en zeker ook uh, als je ziet dat het veld op een gegeven moment vrij, vrij groot werd uh, en Hongarije steken liet vallen in de organisatie. Ja, dan, dan, dan kunnen wij zo goed voetballen. En dan zie je dat we de ruimtes kunnen benutten door middel van onze snelheid natuurlijk. Met, uh, met Robben, met name Lens, die een fantastische rush maakte, waar er 4-0 uit kwam. Ja, dan, uh, dan is het heel mooi om naar te kijken. Ja, um, staat er voor jou nog verrassing in de opstelling? En Bruma en Schaars bijvoorbeeld als middenduo in plaats van het Feyenoord-verdedigingsduo? Nou, schaars niet, maar inderdaad... Oh, sorry, uh, ja. ja. Nee, ja, uh, Bruma en Vla bedoelde je. Ja, Vla, ja. Uh, ja, Bruma, die, die vind ik uh, geweldig spelen. Ik vind dat... Echt een, een, een topspeler in wording. Is ook een jongen waarvan ik denk dat hij gaat spelen op het, op het WK. Uh, hij heeft alle kwaliteiten uh, om, uh, om naar de top te kunnen groeien. En uh, hij voelt het ook vandaag fantastisch in. Hij is niet alleen verdedigend heel sterk omdat hij snel en krachtig is. Maar hij heeft ook een goede inspeelpaas. Hij durft te voetballen. Ja, ik schat hem uh, heel hoog in voor het WK. Ja, vorm uh, goed uh, bij de momenten dat uh, de Hongaren nog iets deden. Ja. Absoluut. Ja, die, die hield er nog één goede bal uit. Hè, van met name Jujuak. Dat is een, ja, eigenlijk ook de enige die gevaarlijk kan worden. Uh, die springt er wel uit kwalitatief. Maar voor de rest... Uh je ja, houdt het niet over. En de verdediging aan de zijkanten. Blind en Jan Maat. Ja, dat zijn voor mij zekerheidjes. Uh, nu al. Uh, want Van Gaal uh, refereert steeds aan het feit... dat hij vindt dat er eigenlijk maar drie spelers zijn... die zeker zijn van het WK. Ik vind dat onzin, want ik kan er vandaag zo zeven noemen. Waarvan ik uh, denk dat zij zeker uh, meegaan. Omdat er gewoon uh, geen beste spelers zijn. Qua selectie, maar ook spelen denk je? Ja, ja, als je kijkt naar Jan Maat en Blind. Ik denk dat dat de beste oplossing is voor de backs. Ik denk dat Bruma meegaat. Ik denk ook dat de jongen meegaat. Nou, Je hele voorroeder gaat mee, want Lens doet het ook fantastisch. Is een speler, denk ik, die altijd voor gevaar kan zorgen. Uh, uh, met Robbe samen heel gevaarlijk is. Dus ja, ik, ik kan er zo zeven of acht noemen van, ik denk, die staan op het WK volgend, uh, ja. aan het eind van het seizoen. Ja. Um, nog andere dingen die jou zijn opgehaald in de eerste helft? Ja, met name uh, het prachtige moment met, uh, met Kluivert en, uh, en Van Persie Natuurlijk vooraf uh, al besproken. Op het moment dat hij uh, de vierde scoort. Dan uh, lopen we met z'n allen naar Kluivert toe. Dus al, dat, dat zal ook wel de afgelopen dagen het thema zijn geweest. En dan gebeurt het ook nog tijdens deze wedstrijd. Vond ik heel mooi om te zien, ja. ja. Ze staan klaar voor de tweede helft in de Arena. We gaan naar Jeroen Elshoff en Jack van Gelder. We zijn begonnen aan de tweede helft met twee wissels aan de Hongaarse zijde. Waar uh, Kadar en Hainal uh, worden vervangen door Elek en Deve Ceri. Maar wij met name letten op datgene wat uh, het Nederlands helft gaat doen in de tweede helft. De stand uh, bij de rust 4-0. Doelpuntenmakers van Persie Strootman, Lens en nog een keer Van Persie. Van Persie dus uh, even evenhaling van uh, de score van Kluivert. Uh, wat betreft uh, de topscore alle tijden in het Nederlands helft al. Als hij er nog één inschiet is Van Persie de nummer één alle tijden. Maar dat is altijd een bijzonder moment. Uh, zoals het net was bij de evenading en De enthousiaste omhelzing van Kluivert en Van Persie. Toen Van Persie naar de zijkant rende. Nederland zelf weer ongewijzigd in de tweede helft. Balbezit voor Blind. In de schaduw van uh, de prestatie van Van Persie staat het aantal Interlands wat Van der Waard nu uh, op zijn naam heeft. Hij is uh, namelijk nu echt Van Bronkhorst voorbij. stond op 106 samen met Van Bronkhorst. Als nummer drie, zeg maar, met de meeste Interlands. Nu heeft hij 107 van de vaart en staat hij dus uh, alleen nog uh, achter Frank de Boer met 112 en van de Sar 130. Ook van de vaart dus uh, op weg naar een mooi aantal. Nu Juchak met eerste aanval van de Hongaren. Hens, ja penalty? Nee. Ofwel, ja, strafschop. Ja. Hensbal van Bruma. En uh, dat is toch even een tegenvaller zo. Na één minuut in de tweede helft Het is een actie van Juchak. En als die bal dan tegen de arm komt van Bruma is het verweer van de verdediger. Ik hou die arm toch langs mijn lichaam. Er nee. ja, valt wat voor te zeggen, maar hij gaat er stiekem met zijn lichaam ook een beetje naartoe. Ja, arm spijt weg. En dan uh, gaat de bal dus op de stip. Eens kijken of Juchak het nu wel gaat doen. Uit de vrije trappen lukt het niet. Hij is de man die de bal op de stip heeft gelegd. Juchak voor de 4-1. In de eerste minuten van de tweede helft. Juchak tegenover vorm. Juchak en kansloos vorm 4-1. En dat is uh, ja, toch jammer van het begin van deze tweede helft voor Oranje. Want iedereen uh, zat er klaar voor voor het uh, vervolg van deze show. Well, of misschien is het wel een wakker Dat gaan we dan de komende fase wel zien. Juchak doet het uh, helemaal goed. En schiet de bal in de hoek waar uh, vorm niet ligt. Als er ook nog een blessure is bij uh, Van der Vaart na een botsing met Robben. Van de Vaart een beetje groggy, maar inmiddels wel weer opgelapt is. Zo zijn er wat tegenvallertjes voor het Nederlands al in de eerste minuut van de tweede helft zijn kleine tegenvallers. En de grootste van die kleine tegenvallers is de goal van Zuczak vanaf 11 meter. 4-1 is het. Van Persie, 10 meter over de middellijn, krijgt de bal aangespeeld. Raakt hem kwijt, overname voor de Hongaren. Dan een overtreding van Deli Blind, die een duwtje geeft in de rug van de man die voor ons staat. En de vrije trap gaat nemen, Guzmici laat het over. Het is overigens Koeman, Guzmici gaat nu die vrije trap nemen. Met het Nederlands helftal waar nog niemand zich aan het opwarmen is. Waardoor er in ieder geval nog geen aanstalten wordt gemaakt om iemand te gaan wisselen. Is er is ook nog geen reden toe. Nu de bal helemaal naar de linkerkant gespeeld. Overgenomen door Jamma. Doet dat niet goed. Raakt de bal kwijt. Overname dan met Beude. En aan de linkerkant van het veld Ducjak. Ducjak die gaat uithalen. Doet dat. Maar de bal die strandt dan op een rug van een aantal Nederlanders. Want die klutsten een beetje. En in de paniek werkt Nacho de Jong dan weg. Het is inderdaad een wat vreemd begin van de tweede helft. Waar Nederland dus met een 4-0 voorsprong ging rusten. Inmiddels staat die 4-1 stand op het bord. Maar Nederland is iets anders uit de kleedkamer gekomen dan men erin ging. De euforie is een beetje weg. En men zal weer even moeten herpakken. Terwijl er nu ook een hele wilde bal is van Jan Maat richting Van Persie. Die een overtreding begaat. Schijnt het te laat doorspelen. Van Persie naar Robben. Komt hier dan al de 5-1. Robben Robbe naar Lens. Lens draait naar zijn rechter toe. En knalt de bal dan tussen de benen van de tegenstander naast het doel. Maar als Van Persie hem ingetikt, er ook ongetwijfeld voor buitenspel zou zijn gevlachten en gevloten. En ja, hier is wel jammer dat Lens niet... zat uh, ja, dus... hij niet buiten omgaat ja. met, met een linkervoet. Maar hij moet naar binnen draaien. En uiteindelijk gaat de bal tussen de stokken door van Guzmic. De bal ook naast te doen. Overigens de goal van Juczak, als ik het goed heb opgezocht, is de eerste tegengoal van het Nederlands Elftal. In deze WK-kwalificatie-reeks in thuiswedstrijden. Dat is... Uh... Wat dat betreft opvallend. En eigenlijk ook jammer dat Nederland uh, die reeks niet uh, in deze wedstrijd weet voor te zetten. Want dan had je dus een, uh, ja, een schone lijn gehad als het gaat om alle thuiswedstrijden. Als je hier doorheen was gekomen in de WK kwalificatie voor wat het waard is. Maar dat is dan toch een aantal wat je maar zelden ziet. Nu één. Dat is ook niet veel, maar wel jammer. bal zit voor Vlaar achterin. De opbouw van het Nederlands elftal aan de linkerkant van het veld met Deli Blind. Waar Strootman zich dichtbij meldt. Blind lokt dat uit, wacht even en speelt de bal dan terug naar Vlaar. Vlaar op de middenlijn, ook bij de middencirkel, naar zijn maatje achterin, naar Bruma, die dat ongelukkige moment dus zojuist doormaakte met die bal tegen de arm. En Bruma op zijn beurt weer terug naar Vlaar. Even de rust vinden, even het tempo terughalen. En even weer zoeken naar de vorm die Nederland in de eerste helft had. Nu met De Jong, een lange bal richting Van Persie. Die daar handig is met het lichaam. Er is nog niemand voor het doel. Dus wacht hij even. Van Persie met die bal voorzetten. Heeft teruggehaald naar Blind aan de linkerkant van het veld. Ter hoogte van de 16 meter lijn. Strootman nu met een voorzet. Maar Van der Vaart en Lens kwamen beide naar het eerste paal toe. Waar Strootman de bal juist bij de tweede legt. Daar is dus niemand. En dus kan, kan Hongarije uitverdedigen. Geen overtreding achterin gemaakt. En dus heeft Nederland de bal weer terug. En is Vlaar de man die hem heeft. Ja, Bruma gebruikt in het lichaam goed om diepe bal richting Nemeth. Bleef gewoon een beetje tegen hem aanstaan. Terwijl Dirk Kuit zich nu gaat warmlopen bij Oranje. Is het balbezit hoog hoogte van de middencirkel. Voor Bruma. Bruma die de bal de doorgeeft van de Vaart. Van de Vaart en de Jong. De Jong nu halverwege de helft van de Hongaren. Met Robbe die binnendoor gaat. En Jama die buitenom gaat. En wat gebeurt er? Robbe verspeelt de bal. Waardoor er een uitvalletje zou kunnen zijn van Nemeth. Die het lichaam ook goed gebruikt. Maar de Hongaren komen nu tegen een overtal van Nederlandse verdedigers te staan. Omdat er nu meteen, en ik zei het al, dat is ja. de enige mogelijkheid snel gestoord wordt. Hoewel het nu iets te fanatiek is door Van der Vaart die een kleine overtreding begaat. Maar de enige manier is om te spelen zoals ze willen spelen. Is om op het moment dat de balverlies geleden wordt onmiddellijk druk te geven op degene die in balbezit is. Want als je die enige ruimte en vrijheid geeft. Dan is zelfs dit Hongaarse elftal met een zwakke voorhoede nog wel usgevaarlijk. het wil uithalen. De jong zit ertussen. Strootman werkt weg via blind. En dat is natuurlijk ook de reden dat iedereen uh, topfit moet zijn. Die spelwijze uh, zoals jij hem beschrijft. Want dat kost verschrikkelijk veel kracht. Dat 90 minuten lang uh, druk zetten op de bal naar voren toe. Nederland nu wel in balbezit met Lens die gemakkelijk inlevert. Een foute paas op Van der Vaart. Twee meter voor Van der Vaart. En daar staat nu juist een uh, tegenstander. Dus neemt Hongarije over met Bode. Die uh, kijkt of hij Neymet kan aanspelen. De diepte in of kiest hij voor een uh, ja, dat is een paas van niks. Het zoetzak gaat er niet eens achteraan. Want uh, die, ja, die, die paas... Het is een meter of 15 uit de richting. En dat is voor Dujczak te veel. Dus heeft Nederland de bal terug. En gaat het weer bouwen van achteruit. Zoals we zo vaak zien met De Jong. Die hem veel komt te ophalen. Maar niet altijd de voorwaartse paas kiest. Geduldig. Nu blind aanspeelt. En dan zelf weer de ruimte inloopt. De Jong nu wel naar voren denk ik. Of toch? Hij laat het dan Van de Vaart. Van de Vaart. Aan de rechterkant naar Jan Maat. Gaat rustig aan naar Robben Die wil combineren in één keer met Van Persie. De bal komt wat gelukkig terug. Bij Van Persie. Robben doorgelopen. Niet bereikt. Het is even ja... Dat, dat, dat zeg je al snel, denk ik, na zo'n eerste helft. Even wat minder nu in de eerste zeven minuten. Na rust mag ook best. Het is wel te hopen dat het uh, straks weer opgepakt wordt door het Nederlands Elftal. Want iedereen verwacht hier toch meer doelpunten dan de vier die we tot nu toe gezien hebben in de eerste helft. Balbezit voor Bokdan die de bal naar voren trapt. De bal komt op de helft van het Nederlands Elftal. Komt u wel aangegaan door Bruma, dat doet hij uitstekend bal zit dan ter hoogte van de middencirkel voor Lens. Lens geeft de bal door richting Strootman. Strootman, Terwijl Robben naar de bal toekomt en er dan vanaf loopt Zichzelf de ruimte geeft die, die hij oh. krijgt. En dan is het Van Persie. En die scoort gewoon zijn vijfde. En nu is het uh, historische moment daar. Van Persie uh, scoort zijn derde van de avond. Maar wat veel belangrijker is. De 41ste in de geschiedenis van het Interlandvoetbal. Na de bal van Robben is het uh, voor de tweede keer eigenlijk dat uh, Robben dat doet. Richting Van Persie. Een treffer voor Oranje. 41 goals voor Robin Van Persie. De captain van Oranje. Een historisch moment. Welke volgende speler zal er aankomen die aan dit aantal komt? Het wordt gevierd als een staande receptie. Borrelnootjes, klein hapje erbij terwijl Robin last heeft van zijn hoofd omdat hij een bal kreeg. Althans, zijn hoofd tegen zich aankreeg. Van Persie dus 5-1. En we horen het de speaker zeggen. 41 goals voor Oranje. En nu is er wel een spookrijder, heren. We gaan naar de ANWB. ANWB, verkeersinformatie met een spookrijder. Melding, rijdt u op de A15. Komt u tussen Brielen en Maasvlakte een spookrijder tegemoet? Haal niet in. Blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder rijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15. Komt u tussen de Brielen en de Maasvlakte een spookrijder tegemoet? En snel terug naar de arena. Jack Vergelder en Jeroen Elshoff. Ja, het ja, grappige ja. is dat uh, bij dat moment van de evenaring uh, zat veel meer emotie dan, uh, dan, uh, dan deze. Waar het record dus echt gezet wordt. Nederland pakt het in ieder geval nu wel weer op. En vergeet niet, van Persie heeft er dus in deze wedstrijd nu drie in liggen. Geen uh, loopzuivere hattrick, maar uh, wel een hattrick. Dat gaan we het gewoon uh, noemen. En hij heeft nog lange tijd om dat aantal op te schroeven in deze wedstrijd. 5-1. In de 55ste minuut. Hij is doen. ook ruimschoots topscorer in de WK-kwalificatie van Staat alle... hij op 11, Ja, Zeko ja. stond op 8, dat was de nummer uh, waarmee hij het deelde eigenlijk. Uh, de nummer 1 gedeeld. Ik heb geen idee wat, uh, wat hij vanavond doet, maar in ieder geval uh, van Persi al uh, 11 kwalificatiegoals. Met Dutjak nu. Maar Dutjak blijft uh, lopen, gaat uiteindelijk schieten. Maar die bal, uh, prima gedaan, komt er tegen Van de Vaart gaat robben. Maar die denkt, ja, ik ben helemaal alleen. En uh, dat hebben we wel eens vaker gezien dat hij helemaal alleen is, ja. maar nu raakt hij de bal kwijt. Ja. Ja. En uh, krijgt er uiteindelijk een vrije trap mee naar de overtrekking van Varga. Maar nu zag je Robin, die het altijd heerlijk vindt om alleen uh, er uh, vandoor te gaan. Zoiets uh, hebben van... Uh, <laughs> ja. Mijn benen. Wat nu? <laughs> in ieder geval wel een gele kaart, de eerste gele kaart in de wedstrijd. Uh, die wordt gegeven volgens mij aan uh, een van de invallers, aan uh, Zidia Devencien. Die uh, dan een uh, gele kaart kreeg omdat hij het eerste tikje gaf voor uiteindelijk uh, de, de, de actie van Robert Stranden. Maar Farga uh, die uh, doet het uiteindelijk. Maar de eerste overtreding was dus voor die nummer 14. Maar het was uh, ja, het Ook, komisch wel, ook wel verstandig wat hij doet hoor. Want hij ja. denkt als ik nu uh, vol gas geef en dan tegen een frontale botsing aanloop. Dan ben ik uh, misschien niet voor het eerst in mijn uh, carrière de Sjaag tegen uh, Hongarije. Weet je nog? Bij die 6-1. Ja. die hamstring. Op een andere manier dan. Ja. Dus uh, enig verstand was er wel nu. Wel mooi om te zien. Vrij trap is er nog. En uh, Vlaar is er achter gaan staan. Die kan wat Zuczak ook kan. Hard schieten. Recht uh, door zee naar huis. Zeg maar. En dat gaat dan ook nu gebeuren. Met Vlaar hard genoeg. Maar tegen Nemeth op. Dat levert Nederland uh, dus niets op. En zo gaat uh, deze kansrijke situatie verloren. Grappig was overigens toen Robber uh, vandoor ging in zijn eentje. zag je daarachter uh, de jong denken. Nou zoek het maar uit. Ik uh, loop niet eens mee. Want als hij weg is dan speelt hij toch ook feest al niet af. Mooi moment. Geen uh, doelpunt, geen kans uiteindelijk. Aan de andere kant heeft Vorm alweer de bal. En uh, gaat Nederland weer verder. Als er wel bij die vangbal van Vorm even een moment is van wat pijn bij uh, Ron Vlaar. Misschien ook wel bij het neerkomen. Want hij uh, kijkt en voelt aan de enkel. Maar het valt allemaal wel mee met uh, Ron Vlaar. Ooit geboren in Noord-Holland Hensbroek. Maar inmiddels dus man van de wereld in uh, Birmingham, Aston Villa... Robbe heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Gaat binnendoor. Zoekt de combinatie met Van Persie. Niet op maat aangespeeld. Robbe het bal kwijt. En in de Kijk, de zie je. Dat Probeert dat veel ja. sneller druk is. En dan maak je ja. weliswaar een overtreding. Ja. Oké, okay, dat kan. Maar in ieder geval is die aanval eruit. Ja. Nederland dus de bal kwijt. En dan uh, moet onmiddellijk iemand erbovenop zitten. En dat, ja, dat heb je dus met Nigel de Jong... Uh, Eigenlijk op die positie als geen ander, want nou hij ja. kan dit. Guardiola Barcelona, Guardiola Bayern München, die, die, die streeft dat na om zo snel mogelijk de druk erop te zetten. Waardoor je ook veel minder meters hoeft te lopen, maar ook de tegenaanval ja. weghouden. houden. Hij heeft alleen uh, ook wel vaak wat meer voetbal is nog op die positie. Dat is ja, Met al respect voor, voor Nijden de Jong is natuurlijk wel wat meer de man in deze rol. Terwijl Vorm nu een bal laat lopen met een uh, redding in de hoek op een schot van Böde. En dan wordt Vorm geholpen door uh, zijn defensie. Ik denk dat dat Janmaat maat was. Nee, Bruma. Bruma. Voordat Nemet uh, de bal kan intikken. Het is, uh, ja, hij, hij kan eigenlijk niet heel anders. Want hij kan er maar net bij op die manier. Het zag er wat uh, ongelukkig uit, maar dat was het zeker niet. Ik vind het niet erg als je de beweging nadoet van vormen. doe er een andere hangt even. Sorry. Gevolg. Ja, dan... oké, okay, sorry. <laughs> me, Jack. Ik, ja, sorry, ik sla hier Jack bijna knock-out. maakt niet uit. Twee lenzen weg. Dat lijkt me buitenspel. Ja, dat is inderdaad buitenspel. Uh, en dat uh, wordt ook gezien door de scheidsrechter en uh, door de grensrechter in eerste instantie de assistent scheidsrechter. Dat is buitenspel uh, van die nummer 13, die uh, Beude. Daniel Beude speelt de Velen Svados. De Velen -Svados heeft een Nederlandse trainer, Ricardo Monis, spelen wel meer Nederlanders daar. Leonardo schijnt er ook binnenkort, geloof ik, eerst te gaan voetballen. Jenner Tuip. Ja, Valpoort. Ja. ja. doos zeg. met een vraagteken erop en een lamp. En... Doet me denken aan de lopende band. In ieder geval het balbezit nu voor Vlaar. Vlaar richting Lens. Lens uh, tussen twee man in. Doet hij goed. Uh, opening aan de rechterkant kan ook. Maar oh. aan de linkerkant een, uh, van de vaart. Ja, die zag het niet dat uh, Robbe helemaal vrij liep. Waardoor uh, van Persie werd gezocht. En Robbe had moeten worden gezocht. Dus het balbezit nu voor de Hongaren. Maar de druk van de Nederlanders is goed. Alhoewel daar enige ruimte is. En Kadar daar de, de bal aanspeelt richting uh, Ducak. Ducak, punt van het 16 meter gebied, knalt heel hard op de vuisten van vorm. Bal weggewerkt. Ducak blijft dan even staan op het moment dat hij in de rebound toch nog iets had kunnen doen. Van der Vaart glijdt dan ook weg. En dan uh, kijk ik nog even naar de zijkant. Dan zie ik alleen nog dat Kuit zich aan het warmlopen is. En dan denk ik dat Sneijder zoiets heeft van, ik zou ook wel een paar minuten willen maken. Ik neem aan dat hij die krijgt als Nederland aanstaande dinsdag speelt in Turkije, in Istanbul. Bal nu uh, van Strootman, diep gespeeld. Nee. Wel een zwaar diep gespeeld, maar ook over de zijlijn gespeeld. Nou, dat wil je zeggen? Het is wel interessant. Je noemt Snijder. Je, je kan natuurlijk uh, discussiëren over hoe dit middenveld eruit zou zien. als je Van de Vaart weg zou halen. en Snijder daar neer zou zetten. En wat dat. hebt uh, het over looplijnen en positiewisselingen. zou betekenen voor het spel van dit middenveld uh, van Oranje. Want Van de Vaart vult het op dit moment, ik denk. Uh, precies zo in zoals Van Gaal wil. Ja, dat denk ik ook. En wat uh, dat betreft daar aan die zijkant is, is in deze rol uh, snijden natuurlijk veel meer een tien. Een 10 die er in deze situatie niet echt is. Balbezit voor de Hongaren. Een ingooi aan de rechterkant. Als uh, er ook daadwerkelijk een invalbeurt gaat komen voor Dirk Kuyt. Want die gaat zijn uh, hesje uitdoen. En gaat dus straks komen overigens dinsdag. Die wedstrijd in Turkije in het stadion van uh, Venerbahce. In het stadion van uh, Dirk Kuyt waar het kan spoken. Het zal... Uh, belangrijk zijn voor Turkije wat het dan vanavond euh, doet, of het ook daadwerkelijk nog van belang is of het daar gaat spoken. Want als er daar wat op het spel gaat staan voor Turkije, dan wacht dus een volgende mooie test wat dat betreft voor Oranje en zal ook dat weer een echte wedstrijd worden. Balbezit achterin voor Ron Vlaar. Teddy blind de hoogte van de middellijn. Kijkt op het scorebord, althans wij, maar hij kijkt recht voor zich. Uh, 15 minuten gespeeld in de tweede helftstand. 5-1 in de voordeel van Oranje. Doelpuntenmakers van Percy. drie keer Strootman en Lens. En het balbezit voor Vlaar. De hoogte van de, de middencirkel. Uh, rustig naar uh, Strootman. Strootman uh, de Jong. Jong speelt de bal hard aan richting uh, Van der Vaart. Ook daar is op gewezen door Van Gaal. Dat kan je zien. Spelen de bal uh, elkaar met resoluut en hard aan zoals ook nu. Van, uh, bal van Jan Maat naar uh, Van Persie. Bal van Van der Vaart richting Robben. Robben kan de bal binnenhouden heeft uh, twee man voor zich, speelt daardoor de ruimte een beetje open voor Van der Vaart. Die alle tijd heeft om nu wel hard voor te geven. De bal wordt weggewerkt in het hart van de defensie. En dan wordt er een overtreding begaan door Jan Maat. Vrije trap voor de Ongade. Terwijl we een wissel krijgen en Kuit binnen de lijnen gaat komen. En wie gaat eruit? Is het van Persie met een publiekswissel? Ja, ja het is van Persie met een publiekswissel. Hij wil van zijn teentje. Ja.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 Een uh, tik tegen de kont van Van Gaal en een knuffel van Kluivert. gevolgd door keeperstrainer Frans Hoek natuurlijk door iedereen daar al uh, lichtelijk gehuldigd en bejubeld. Maar waarom Robin hoek hem nou een dropkick geeft is mij een raadsel. En terecht dat hij daar uh, ja, wordt gefeliciteerd door zijn ploeggenoten. Dus Zullen proberen nog enigszins serieus de laatste half uur van deze wedstrijd door te maken of uh, nee. zeg je van nou nee, hoef niet op. meer. Hoekschop <laughs> voor uh, Hongarije vanaf de linkerkant met Jucac uh, die achter die bal staat. Verdedigers van achteruit Guzmits en Korsmaar mee. En Vorm uh, heeft de bal te pakken. Kobal niet sterk genoeg. Zo heeft Vorm wat dat betreft. Inzet is van Korsmar, de centrale verdediger. Wel wat te doen in de tweede helft. Dat is voor Vorm dan ook wel weer lekker. Want ook die keepersstrijd waar uh, voorlopig dus Vorm wel aan kop staat. Is volgens Van Gaal nog niet gestreden. Want immers hij heeft gezegd. Er zijn er maar drie zeker van een Brazilië. Dat zijn van Persie, Robbe en Strootman. En de rest moet hij straks allemaal nog gaan invullen. Vanaf maart als het echt serieus wordt. Naar Brazilië toe over 6 december de loting. lijf blijft volgen bij de NOS ja. vlakbij Salvador in Oost-Brazilië, daar in een mooie tropische plaats. Gaat het gebeuren en er zal dus veel meer duidelijk zijn na vanavond welke ploegen daar in de koker zitten. Een koker waar Nederland dus al zeker van is. Een ruzie nu met De Jong en Nemeth. Ja, die heeft wat uitgehaald. Want anders kan ik me niet maar die, voorstellen maar die, dat maar De Jong, de jong gaat zo niet, reageert. Maar De Jong gaat niet meedoen tegen Turkije, want die had al een gele kaart. Staat op scherp. En als Atkinson doet wat hij uh, moet doen. Dan moet geeft hij nu allebei de spelers die ruzie maken geel. Of gaat deze Martin Atkinson het met een gesprek oplossen. Dat kan ook zomaar zijn. Regels zeggen allebei geel. En die gele kaart ja, die krijgen ze. komt nu tevoorschijn. Wees, wees er zeker van. Ja, nou Hij heeft hem alvast. Dus hij gaat nu zeggen wat is uw nummer. En what's your name. Dat nou, is een lekker die, voor de jongen. Dat is niet handig. hè? Nee, Want net als hij dus uh, zijn plek hier terug heeft. Hij gaat in discussie nu. Met de scheidsrechter. Maar het heeft geen enkele zin. Geel voor Nemeth en geel voor Nigel de Jong. En dat betekent dat Nigel de Jong zijn spullen kan pakken. En terug kan naar Milaan. Want hij zal niet uh, meegaan. Hij heeft wel een punt hoor. Want hij krijgt uh, eerst een elleboog in de rug van Nemeth. En als hij dan al ligt, krijgt hij nog een schop na. En ja, dan is hij eigenlijk uh, zo onverstandig om te reageren. Ja, maar het is hetzelfde waar Van Gaal kwaad om is geworden de verleden keer in de wedstrijd tegen Estland, waar Robbe op een gegeven moment geïrriteerd was en, en iets deed wat niet meer nodig was om nog even te protesteren bij een scheidsrechter. De Jong weet dat hij nu voor het eerst weer in de formatie staat, weet dat Turkije en Nederland een moment wordt om, om te kijken hoe het er allemaal voor staat. En doet dan dit bij een 5-1-voorsprong? Ja. ja, ik weet het, Jack, maar hij is 28. Ja, maar... we, we zien het hem zijn hele carrière uh, al doen. Uh, ik denk, uh, hij, uh, met ja. de adrenaline die hij in zijn ja, lichaam heeft bij dat, West dat, krijg je dat... dit er nooit meer uit. Ja, niet. maar dat kan niet. Dat kan niet bij 5-1-voor. Dat is gewoon... Dat is... Oh! oh. oh. De koop, zeg. Een eigen goal van uh, Hongarije. Ja. <laughs> Het is de serie die uh, uh, een voorzet voorbij ziet komen vanaf de linkerkant. Waarvan iedereen denkt, nou, daar is niets aan de hand. Uh, laat die bal maar lopen. En hij kopt hem snoeihard in zijn eigen doel. Mooi hoor. De, de doelman heeft hem alleen maar gehoord. Hoort dan uh, vervolgens het geluid van het net waar de bal tegenaan komt. Ja, het is een beetje gênant. Dat voelen de spelers van Oranje ook. Maar je moet hier, als je het ziet, ook in het veld gewoon om lachen. De voorzet van Lens stuit het één keer en dan bam, keihard in de hoek gekopt. Hij uh, gaat direct naar de grond. Uit schaamte. Wat een uh, ja, gênant moment. We zagen ooit van de horen een uh, ongelukkige eigen goal maken. Doordat hij over zijn benen struikelde. Maar deze mag er ook zijn. Hij wordt getroost door Robben, maar daar zit hij even niet op te wachten. Deze Hongaarse invaller. 6-1 is het. Ik zag een paar als vijf die goal. Ja, <laughs> ja. ja, maar dit is zo'n Ja, het is nog een knappe eigen goal. Ook, want ja. hij klopt hem. Eizer sterk in. Zijn beste actie uit de wedstrijd tot nu toe. Voor deze invaller. Geel en een eigen goal. Dat is uh, wat hij. Uh, staat een, in ieder geval uh, wel op een lijst. Ja, in, in een, een minuut of twintig heeft laten zien. 6-1 is de stand. En zo gaat uh, die score uit die oefenwedstrijd eraan. Balbezit uh, te hoog voor de middellijn is voor Van der Vaart. Uh, Nederland gaat absoluut uh, door met het maken van doelpunten. Want uh, Nederland is nog steeds. Uh, Fanatiek bezig om ook nu weer richting het 16 meter te gaan. Kuit laat de bal niet goed vallen. Van de Vaart laat zich van de bal afzetten door Varga. Dan een terugspeelbal. En er wordt al geroepen Dek Desafari. Is het de bal die ver naar voren wordt getrapt? Nee, het, kan er niet bij komen Vlaar doet het goed. De Jong speelt dan de bal richting Bruma. En we kijken op de klok. 66 minuten gespeeld. We zitten op tweede einde van de wedstrijd met het balbezit dus nu voor Vlaar. Vlaar kan meters maken. Doet dat op een goede manier. Want hij speelt de bal rustig aan richting Strootman. Strootman de Jong. En dan Van Vlaar de richting Bruma. Bruma. nu is er ruimte op de middelhuis van het veld met Robben. Robben en Kuit, is dat de combinatie? Ja. Maar Kuit raakt de bal kwijt. En Nemet en Hongarije nemen dus over. De balbezit dan ter hoogte van de middellijn voor Coman. Coman, goed nee, die... uh, op uh, Baudet. Dus uh, hoeft uh, Coman niet hard te rennen, want hij wel goed kan. Baudet? Die gaat er langs bij Bruma. Die neemt risico in het 16 meter gebied met die tackle waar hij de bal eigenlijk mist. Maar hij heeft dan uh, geluk dat deze tegenstander er niet één is die dan uh, gaat liggen. Zoekt naar een strafschop, want die had hij zomaar kunnen verdienen. Nee, deze aanval van de middenvelder van Hongarije wilde voor de goal gaan. Die krijgt hij dan eigenlijk niet. En dus uh, kon Nederland er even uitkomen, maar heeft Hongarije de bal terug. Kuit dus in de spits bij het Nederlands aftal. Zijn laatste goal op 11 oktober 2011 tegen Zweden. Daarna... 564 minuten tot deze invalbeurt. Dus geen doelpunt voor Dirk Kuyt. Dat is uh, zeg maar 9,5 uur. Dat is een behoorlijke tijd. Dus zal Kuyt meer dan ooit op zoek zijn naar een uh, doelpunt in Oranje. En hij krijgt daar dus ruim de tijd voor. 23 minuten nog. Als spits van het Nederlands Elftal. Met twee flankspelers die voortdurend doorkomen. Robben en Lens. En er gaan nog wel wat kansen komen voor uh, Dirk Kuyt. Om van dat vervelende aantal minuten droogstaan af te komen. Strootman heeft de bal. Dat van het veld, iets over de middenlijn. Je hebt in ieder geval nog nooit zo lang droog gestaan. Balbezit bal bezit nu voor Jan Maat. Jan Maat uh, richting Van de Vaart. Van de Vaart richting Vlaar. Vlaar op de helft van Hongarije. Daar waar nog steeds eigenlijk diezelfde formatie staat. Met 4-5-1 of 4-1-4-1. Maar uh, ze staan en ze doen niet veel, de Hongaren. Nederland speelt daar uh, heel rustig door en omheen. En het is wel leuk om eens te kijken hoe dit Nederlands zelftal aanstaande dinsdag zich gaat houden. Want voor Turkije is het do or die. Is het wel of niet in de play-off komen voor het WK. En voor het Nederlands elftal staat er eigenlijk niets meer op het spel. Dus ik ben van belang terwijl we nu kijken op het scorebord. En we zien daar in ieder geval vier punten op het bord staan. Maar het waren er inmiddels zes voor het Nederlands elftal. met één tegentreffer. Robbe in balbezit aan de rechterkant van het veld. En dan is er een inworp voor Oranje. hebben ja, 20 minuten nog. Dat is uh, een mooi vooruitzicht Turkije-Nederland. Gezien uh, de belangen voor Turkije. Het gaat daar spoken dus. In uh, het stadion van Venerbahce. De Turkse aanhang zal daar zijn. En het is een belangrijk moment voor Fatih Terim. De bondscoach van Turkije. Kan hij dan toch nog uh, daar iets uh, gaan bewerkstelligen? Wat kansloos leek Turkije na een play-off voor een WK plaats. Als kuit. De man van Venerbahce oh. dus. De bal goed doorgeeft op uh, Strootman. Die gaat op zoek naar een schot. Of naar een opening. Daar is Blind altijd in ruimte voor Blind om uit te halen. Hard voor richting Lens. Die stond in het doelgebied. Maar daar zat ook een verdediger tussen. Ja, het is uh, eigenlijk gewoon wel goed wat Daily Blind deed. Gewoon maar op goed geluk. hard voorrammen en dan hopen dat iemand er tegenaan loopt. Dat gebeurt nu niet. Bal uh, wel snel weer in het spel gebracht door diezelfde Daily Blind. En dan ook snel verplaatst naar de rechterkant. Waar Jan Maat Robbe aanspeelt. Combinatie snel verloopt. Met de jong nu op de as van het veld. 10 meter over de middenlijn. Naar de linkerkant. Naar Blind. Blind kijkt naar Kuit. Kuit die wel veel beweegt. Natuurlijk een totaal andere speler is dan Van Persie in die positie. Maar dit doet Kuit goed. Voorzet met buitenkant rechts. Niet uh, tot bij Van der Vaart. Die toch ook nog loert op een.